Het is drie uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een duikongeluk in de Kraaidezee in het noorden van Duitsland... zijn twee Nederlandse duikers omgekomen. De twee gingen gisteren met vier andere Nederlanders te water... in het 60 meter diepe meer. Vijf van de zes duikers zijn lid van een Alkmaarse duikvereniging. De twee mannen tussen de 50 en 60 jaar... werden vanmiddag gevonden op 50 meter diepte. Volgens de duikvereniging zijn ze allebei ervaren instructeurs. Het is onduidelijk wat er precies met hen is gebeurd. Twee andere duikers liepen interne verwondingen op omdat ze te snel omhoog zijn gekomen. De overige twee bleven ongedeerd. De Zee is een populaire plek voor duikers vanwege het heldere water. Ook liggen er resten van gebouwen, een aantal scheepswrakken en een vliegtuig. Israël heeft positief gereageerd op de internationale oproep om de vredesonderhandelingen met de Palestijnen opnieuw op te pakken heeft de regering vanmiddag laten weten aan het Midden-Oosten kwartet. Een groep onderhandelaars bestaande uit de Verenigde Staten, Rusland, de EU en de VN. Het kwartet had een week geleden aan Israël en de Palestijnen gevraagd... om binnen een maand een agenda voor vredesbesprekingen te gaan opstellen. De Palestijnen hebben nog niet officieel gereageerd. Op de Veluwe zijn dit weekend 21 mensen bekeurd... omdat ze de paartijd van herten verstoorden. Het is rond deze tijd verboden om na zonsondergang in het bos te komen. Tientallen mensen trokken zich daar niet van aan en gingen op pad. Ze wilden met name het burlen van de mannetjesherten horen. De dieren maken tijdens de brons een soort oergeluid... om indruk te maken op vrouwtjes en om concurrenten op afstand te houden. De 21 bekeuringen werden uitgeschreven door politie, margeusee en faunabeheerders. AZ behoudt de compositie in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen vanmiddag met 3-1 uit bij VVV. Het weer zonnig en warm met temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het oosten en zuidoosten. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar wel iets minder warm. Vanaf dinsdag wordt het koeler met kans op buien. Dit was het NOS-vernaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A7 Groningen richting Heerenveen staat 5 kilometer file door werkzaamheden tussen Hoogkerk en Leek. A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 3 kilometer door een ongeluk. De weg daar is weer vrij. Op de A 27 Utrecht richting Gorkem staat bij Knopend Lunette 4 kilometer door een ongeluk. Daar is één rijstrook afgesloten. Op de A58, Breda richting Tilburg, loopt het vast tussen knopend Galder en Ulverhout. 3 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. A77, Nijmegen richting Duisburg. Tussen knopend Rijkenvoort en Gennep, 2 kilometer door een ongeluk, de rechterrijstrook is er dicht. Zoekt u iemand die aangepast vervoer regelt voor uw kind? Ga dan naar de zorgregelaar van Zilveren Kruis.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 Maar beginnen we het rondje langs de velden in Enschede FC Twente Excelsior achter Niemeijer. 1-0 geworden doelpuntenmaker is Ola John. Hij neemt de bal aan de zijlijn aan aan de overkant van het veld op links gaat dan een actie maken. Voert hij eigenlijk te ver door. Dat is steeds het probleem bij Twente. Heeft het gelukt dat de bal terechtkomt bij zijn ploeggenoot Mark Janko. Die legt een bleed, eh, net van buiten het 5 meter gebied diagonaal in de verre hoek geschoten door Ola John. Twente Excelsior is 1-0. Groningen tegen Ajax, even te napel. Veel breed, weinig diepgang, weinig kansen, geen doelpunten. 34 minuten gespeeld, 0-0 ter halve. En Feyenoord er altijd met die achterstand tegen ADO. Ronald van der Geer. Door het van John Verhoek, die nu langdurig behandeld is... omdat hij een tik in de ribben heeft gekregen. Feyenoord heeft er weinig tegenover kunnen stellen. Een, ja, een schot van El Amadi, aardige aanval door de as van het veld. Uiteindelijk schoot hij op de lap, maar Feyenoord is onzorgvuldig. ADO doet het heel goed, maakt het Feyenoord heel erg lastig... en voetbalt vanuit de reactie. Het is 1-0 voor de bezoekers. HGC, Lares, is hockey, Gerard. 20 minuten gespeeld inmiddels in de eerste helft... en HGC heeft gescoord, de strafcorner. Hij viel onder het nieuws, precies 17 minuten waren er gespeeld... en. De man die dat moet doen voor HGC zat op de bank. Maar, zegt ze, Seffi van As, geef hem maar aan mij. En hij drukte de bal in het doel van Laren, zodat HGC leidt. 15 minuten voor de rust met 1-0. En verder hebben ze meteen ook nog basketbal. Den Bosch tegen Weert. Maar Twente dus, hoe? Maakt niet uit. Op voorsprong tegen Excelsior Ragnar. 1-0 is het en we spelen in de eerste helft nog een minuut of negen inmiddels. Net in zo'n fase van de wedstrijd waarin de goal valt. De goal van Ola Johns, de eerste van het seizoen. Dat je denkt, het zou wel eens een pittig middagje kunnen worden voor FC Twente. Het helftal is heel onzorgvuldig. Spelers willen dingen veel te mooi doen. Spelen door de benen van de tegenstander. Maar pasen dan te hard, waardoor niemand in staat is om aan te nemen. En dat soort momenten leveren dan balverlies op. Het is allemaal wat uh, makkelijk. Het oogt vermoeid bij Twente. Maar dus wel een goal gezien van Ola John goed binnengeschoten, nadat dat de actie eigenlijk dus al mislukt was. En die het geluk had dat de bal terecht kwam bij Mark Janko. Die nu een keer geen afmaker is. Maar aangeven. Wat gaat Excelsior hiermee doen met deze achterstand? Heel veel mensen steeds achter de bal. Terwijl de wedstrijd even stil ligt. Omdat de bal klaar moet, klaar moet worden gelegd voor een vrije trap voor de Rotterdammers. Wat gaat Excelsior doen met zoveel mensen achter de bal blijven als tot nu toe in de wedstrijd? Of wat meer risico nemen? Of doen ze dat pas in het tweede gedeelte van de wedstrijd? In balbezit is Jason Oost in de middencirkel. Excelsior met Van Steensel een meter of tien voor de middenlijn. Opent aan de rechterkant en dat is een goede bal richting Tim Vinken. Die ineens af kan op de goal. Wel moeilijk, teruggelegd die bal door Douglas. En het had hem dan moeten zijn, want dit was de kans voor Jason Oost. Hij speelt een uitermate zwakke wedstrijd. Douglas zit regelmatig mis. Nu met een sliding brengt hij weliswaar redding. Maar de bal niet naar de buitenkant gebracht. Maar zo teruggelegd richting de strafschopstip als het ware. En daar kan worden geschoten door Jason Oost. Die aan tegen het lichaam van Douglas die snel is opgestaan. En dan gaat de bal de tribune in. Maar Jason Oost met iets meer kwaliteit en iets meer accuratesse had hij deze bal toch hoog in het doel kunnen schieten. En dan was het 1-1 geweest. En helemaal ontrecht zou dat echt niet geweest zijn. Nu rest voor de Rotterdammers nog een hoekschop. Die gaan we zo meteen zien denk dat het Broers is die daar achter de bal staat. Helemaal aan uh, tegen de boarding. En uh, met links gaat hij de bal voor de goal trappen. Nou, daar is die bal wel gevaarlijk. En de doelman mis en van de doellijn weggehaald. Is dat dan weer Douglas. Er is een overtreding gemaakt op de, de keeper. Van Steensel heeft dat gedaan. Daarom zat Michailov mis. Maar zo komt Excelsior toch linksom of rechtsom regelmatig in de buurt van een uh, treffer daar voor de goal van Twente. Het is uh, 1-0 voor die ploeg. Was het net ook bij Gerard de Grote, 1-0 Gerard, maar we moeten naar jou vast een goaltje. Absoluut, de gelijkmaker van Laren. Uh, een minuutje of vijf heeft de HGC kunnen genieten van die 1-0 voorsprong... van dat doelpunt van Seffi van As. Maar het is inmiddels Steven Fay, die hier goed voorbereidend werk van Roderick Huber... heel fijntjes rond De bal ging in de verste hoek van het doel van HGC. Van de Wende doelman was kansloos. En dat betekent dat het inmiddels hier 1-1 is. En ik moet zeggen, dat geeft ook wel die eerste 25 minuten die we inmiddels spelen... goed weer. Beide ploegen willen aanvallen. willen het niet op een gelijk spel houden. Ze willen gewoon hier voor de volle winst gaan. En dat dat geeft een mooi spektakel. 1-1 HGC tegen Laren. Terug naar het voetbal. AZ wint. Twente op voorsprong. Toch een beetje extra druk voor Ajax. Dat speelt in Groningen. Even Apel. Zo is het 0-0 uh, nog altijd en veel onrust ook bij Ajax achterin. En dat heeft alles te maken met het feit dat uh, Groningen... Collectief goed stoort, jaagt op die verdediging die toch ervaring heeft. Alle wereld, vertongen van de wiel, allemaal internationals. Anita aan de linkerkant, ik schetste het al een keer, heeft het moeilijk. Nu weer een aanval van FC Groningen, maar die wel eens te hard. Die komt niet bij Bakuna, die gaat over de achterlijn. En dus mag Kenneth Vermeer, die al een paar keer heeft ingegrepen... mag hij een doeltrap gaan nemen. Dat doet hij snel en kort naar Anita. Anita speelt hem naar Eriksen. Eriksen dan weer naar Anita, die een paar meter is doorgeschoven. Die gaat nu de middenlijn over, speelt de bal naar Bouljikin. Die speelt hem terug naar Theo Jansen. En dan een crosspas van Theo Jansen in de richting van Zulimani. Daar komt hij niet wel bij Burnet. De linksachter van FC Groningen ook al afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. Gescout natuurlijk door Pieter Huistra, hoofdcoach nu van Groningen. Maar een tijdje lang is die jeugdtrainer geweest bij Ajax, zoals dus hij weet. Wat er daar in en rond de toekomst rondloopt. Vertongen dan nu over de middenlijn. Dus kijken of hij die diep kan spelen, dat kan hij niet. Eriksen speelt een breed. Die weer naar Alderwereld. Ook in de buurt van de middencirkel. Dan een balletje naar Boeljekin. Die probeert met Theo Jansen te kaatsen. En als hij zo naar Theo Jansen kijkt, ik ben een fan van hem. Ik hou van zijn manier van voetballen, dan zie je dat de onvrede van zijn gezicht afstraalt. Weinig komt hij nog aan het echte voetbal toe, zoals hij dat gewend is geweest. BFC Twente. De bal dan naar Anita. Die speelt naar Boerichter. Kort gedekt door Kappelhof. Dan misschien een mogelijkheid. Voor Eriksen. Eriksen in het strafgebied. Maar dan wordt hij goed verdedigd door Furzel van Dijk. Maar dan is het gevaar nog niet weg. Want Boerichter kan voorzetten. Komt hij bij een speler van Ajax? Dat komt hij niet. Er wordt door Sparf uitverdedigd. En zo blijft het hier in Groningen nog altijd 0 tegen 0. Misschien nog één aanval van Ajax met Boerichter. Die snel is. Snel met de bal. De Demareert. Dribbelt. Kaatst met de bulletkien. Daar komt Boerichter in de buurt van Van Loo. Maar de doelman van Groningen is er snel uit. Oostapplaus. 0-0 nog na 40 minuten. Feyenoord, Ado Den Haag. zoeken zoekende, Ronald. Absoluut. Zes minuten nog tot aan de rust. Ado dus op een, op een 1-0 voorsprong. Feyenoord heeft niet het vertrouwen om te voetballen via het middenveld. En al combinerend in de buurt te komen van de goal van Coutinho. Wat gebeurt er dus? Met regelmaat wordt de lange bal gespeeld. En dat is eigenlijk koren op de molen van de verdedigers van Ado Den Haag. Koem en Horvat, die hebben dat graag. Feyenoord heeft wel meer van de bal. Ado Den Haag is eigenlijk ja, niet in staat geweest om veel te creëren in deze wedstrijd. Heeft het uh, Feyenoord behoorlijk lastig gemaakt. En heeft twee keer geprofiteerd, één keer dan doeltreffend, van Feyenoord. Fouten achterin bij de Rotterdammers, maar het echte vertrouwen bij het elftal van Koeman ontbreekt. En dat is toch raar als je kijkt naar het vertonen spel in de afgelopen weken. Feyenoord heeft nu balbezit aan de linkerkant met El Amadi, Guidetti aangespeeld. Dan krijgt Guidetti een zwiep en krijgt Feyenoord de vrije trap, maar het spel mag door. En El Amadi wordt uiteindelijk toch nog in stelling gebracht en kan de bal naast de goal van Coutinho schieten. Fink doet dus in eerste instantie het toepassen van de voordeelregel. Daar waar het leek dat hij zou fluiten voor een overtreding op Gwidetti. Maar omdat die bal via de zweet uiteindelijk toch nog terechtkomt bij El Amadi, die schiet uiteindelijk net naast de goal van Coutinho. Gele kaart is er wel gekomen voor Koen, de verdediger van ADO Den Haag, voor die overtreding dus op Gwidetti. Maar heel veel is er niet aan de hand voor ADO Den Haag, dat dus een hecht collectief vormt, veel energie wel gooit in deze wedstrijd. Dat probeert Feyenoord ook. En ik vraag me af, gezien het hoge tempo in de eerste helft, of men dat ook in de tweede helft met de hoge temperaturen gaat het volhouden. Erwin Mulder met een lange bal. Ja, richting Guidetti. Die geklopt wordt door Koem in eerste instantie. En uiteindelijk komt de bal dan achter Koem terecht bij. Ja, Coutinho. En dan heeft Coutinho zoveel tijd nodig om die bal weg te trappen uit zijn strafschopgebied. Dat Guidetti daar alweer opduikt. En uiteindelijk schiet hij de bal dan tegen de zweet aan en gaat hij over de achterlijn. Of over de zijlijn, maar wel in de buurt van de cornervlag van ado Den Hagen. Dus kan Feyenoord ado nu gaan opsluiten in de buurt van de eigen achterlijn. Ja, hij is overal, is overijverig Deze Guidetti gaat wel eens over de schreef en is hardnekkig op zoek naar zijn eerste veldgoal. Balbezit voor Feyenoord. Schaken, halfweg de helft van ado rechterkant. Paast even naar Klasi. Opgejaagd door Immers. Dan gaat het verder terug naar Vlaar en aan de linkerkant Bruno Martens Indy. Net iets over de middenlijn. Daar is ook Karim El Amadi. terug weer naar de linksachter. Die twijfelt dan. Ja, waar kan ik heen? Eigenlijk staat alles vast. En dan maar weer naar Ron Vlaar. Vlaar naar Bakkal, die staat vlakbij hem in de as. En Lamadi, het volgende station, dan kan het naar de linkerkant. Daar is nu Cabral, want Schaken speelt op rechts. Cabral, individuele actie, misschien de achterlijn is zoeken en een voorzet geven. Maar Cabral wacht heel lang en dan kunnen uiteindelijk de Hagenezen weer ingrijpen. Met name John Verhoek, want die tikt de bal over de zijlijn. Feyenoord mag dus wel gaan ingooien. Heel overtuigend is het niet. En als je een plan uitvoert, dan denk ik dat bij het uitvoeren van, de, van het plan, het plan van Mauri Stijn het best wordt uitgevoerd. Want ADO staat met 1-0 voor en maakt het voetbal voor Feyenoord onmogelijk. Ajax onder druk in Euro, Euroborg, even ten apel. Zesde corner van FC Groningen. Gevangen door Kennis Vermeer. En die probeert met een volley. Probeert die Sulimani weg te sturen. Dus kijk of Sulimani dat met twee verdedigers van FC Groningen kan. Hij is de eerste verdediger Kappelhof kwijt. Met een beetje een klutsbal. En dan is het Kappelhof die hem van achteraan tikt. Ja. En dan trekt Liesveld alweer de gele kaart. Dat is de derde speler van Groningen. Die op de bom wordt geslingerd. Ook een speler van Ajax. Van de Wiel heeft de gele kaart. Het is bij de eerste overtreding. Meteen bij scheidsrechter Liesveld Raak. Het is een overtreding. Ja, van de achterkant. Je kan er vrede mee hebben. Maar ik zou in ieder geval in, in, in zo'n situatie zou ik zeggen: hé, joh, kijk nou een beetje uit met wat je doet. Wees nou een beetje voorzichtig. Pieter Huistra. gaat zich ook beklagen bij de vierde official, Jeroen Sanders. Maar Liesveld is consequent, dat moet ik hem wel nageven. Een gele kaart dus voor Kappelhof, Spart Sparta en Kieftebel er ook alleen hebben. En zoals gezegd, van de Wiel namens Ajax 4 gele kaart al in één helft. 0-0 nog altijd de stand hier in Groningen in de Euroborg waarbij het publiek nog niet echt waar voor zijn geld krijgt. Groningen een paar keer gevaarlijk geweest uit de hoekschoppen. Een afstandsschot van Kieftenbelt zagen we dat goed gepakt werd door Kenneth Vermeer. En dan krijgen we nu dus een vrije trap voor Ajax. Een uh, metertje ongeveer buiten het strafgebied aan de zijkant. Het is uh, Theo Jansen die daarbij staat. Ook uh, Eriksen staat daarbij. Het lijkt mij meer een bal voor een rechtsbenige speler. Voor Christian Eriksen dan voor een linksbenige. Maar Theo Jansen heeft in het verleden natuurlijk bewezen dat hij heel veel kan uit de vrije trappen. En misschien dat hij hier alle kriticasten keer. De mond kan snoeren met een formidabele vrije trap. Van Lo. kijkt tegen de zon. Het is Eriksen die de vrije trap neemt. En die schiet met een meter over het doel van Brian van Loo. En zo gaan we vermoedelijk in de laatste minuut van deze eerste helft... straks ook rusten met de stand die nu op het bord staat. 0-0 Ronald. Die andere verhoek maakt het 2-0 voor Adel Den Haag. Een minuutje voor rust en het is weer... Weinig overtuigend verdedigen van uh, Feyenoord. Het gebeurt allemaal een meter of 10, 15. voor het eigen strafschopgebied... waar uh, Adel Den Haag gewoon, gewoon attenter is en sterker is en scherper is dan iedereen achterin bij, uh, bij Feyenoord. En zo kan Wesley Verhoek, nadat hij de bal krijgt opzij geschoven, van John Verhoek, de goal maken. Want John Verhoek verovert eigenlijk de bal, staat één op één met Bruno Martens in die maar ziet als hij vlak voor het strafschopgebied staat van Feyenoord dat die bal veroverd is op Vlaar en de Vrij... Ziet hij dat zijn broer wat vrijer staat aan de rechterkant. Uiteindelijk wordt Wesley Verhoek aangespeeld. En die schiet hem keurig langs Erwin Mulder. Hij was daar al lang niet meer geweest. Nou, niemand van ADO was daar al lang meer geweest. Maar uiteindelijk op slag van rust weer een Verhoek die scoort. Het is nu Wesley en de 2-0 voorsprong is er voor ADO Den Haag. Inmiddels rust in Enschede bij FC Twente tegen Excelsior. staat er 1-0 goal van Ola John. Wij gaan weer naar de Euroborg. Groningen Ajax, Evert. Daar spelen we nog altijd bij de stand 0-0, maar niet lang meer een seconde 20 denk ik nog met een aanval van Groningen met Burnett de linksachter. Die gooit die bal voor het doel en daar is de kant ook van. Bakuna, jongen, die had hij moeten maken. Een vrije kopkans voor de man die is geselecteerd. Voor Jong Oranje, voor Bakuna. En hij kijkt zelf ook verbijsterd van... Oh, oh, oh, had ik die maar gemaakt. Prachtige voorzet van Burnett. De kopbal van Bakuna. Maar die gaat een halve meter over het doel van Kenneth Vermeer. En het applaus klinkt nu voor de spelers van FC Groningen... die het tot nu toe goed hebben gedaan tegen Ajax. Maar de stand is nog altijd 0-0. gaan we weer even naar de Kuip. Feyenoord, ado Den Haag. Verhoek, verhoek 0-2, Ronald. Het is uh, wonderbaarlijk uh, Tom en zeker als je kijkt naar het spel van Feyenoord... je verwacht eigenlijk voorafgaand aan dit duel dat Feyenoord heer en meester is. Dat het vol vertrouwen de tegenstander die toch uh, tegenstelling dat vorig seizoen laag geclasseerd staat dat die tegenstander de wil kan worden opgelegd. Maar dat kan helemaal niet. Feyenoord zit wat dat betreft in een wak. Maar je moet ook de complimenten uitdelen aan ADO Den Haag... dat buitengewoon scherp is. Elk duel eigenlijk wint. En uh, voorkomt dat Feyenoord kan voetballen. En dan in reactie ja, proberen ook voorin de bal af te troeven bij de tegenstander. En dat is dus twee keer gelukt. Eén keer een foute paas van Dani Fernandez. En nu toch ook het twijfelende optreden van de centrale verdedigers... de Vrij en Vlaar, waar uiteindelijk de broertjes Hoek richting Mulder kunnen. En John Verhoek niet egoïstisch De bal opzij legt naar zijn broer en die dus ook dit doelpunt gunt in deze wedstrijd. Zal er wel wat tijd bij komen omdat John Verhoek lange tijd geblesseerd is geweest. Want de 45 minuten zijn inmiddels al voorbij. Twee minuten heeft Pieter Fink bijgetrokken als er een overtreding wordt gemaakt door Rado Savjevic aan de linkerkant op Bakkal. En die vrijtrap zal zometeen genomen gaan worden door Jordi Klaas. 2-0 dus de voorsprong voor Ado Den Haag op slag van rust. Betekent dat wij nog eens even gaan kijken bij het hockeyhoed. Daar allemaal gaat hgc tegen stond 1-1 Gerard. En het is nog steeds 1-1, zo'n drie minuten, dan hebben we hier rust. En het duel is nu echt wel in evenwicht gekomen. Het is vooral op het middenveld dat de ploegen elkaar treffen. Aanvallend hebben we Laren gezien in de eerste twintig minuten, zeg maar, hebben ze een aantal kansen gecreëerd, veldkansen. En HGC heeft aan de andere kant alleen maar strafcorners gekregen als echte grote mogelijkheden. En één kleine mogelijkheid was er voor Robin de Munk die de bal in het doel kon haken. Maar de doelman van Laren, de Pakistanse keeper Akbar, die was er op tijd bij. Dat ging dus niet. Seffi van As was degene die scoorde voor HGC. Hij opende de score hier uit de strafcorner. En ik zei het, uh, alleen uit de strafcorner's is HGC tot nu toe gevaarlijk geweest. En dan hebben ze natuurlijk uh, Kranstauber. En die zat alleen bij die ene keer op de bank. En toen mocht Van As uh, schieten en die schoot raak. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit. Maar die Timo Kranstauber is een goede jongen. Die heeft al vijf corners erin geslagen voor HGC. In dit moment de vijfde wedstrijd. Die moet nog gespeeld worden. Dus die loopt uh, minimaal één op één, zo niet hoger. En dat is aan de andere kant uh, bij Laren Melch die datzelfde moet doen bij de strafcorners. Maar Laren heeft nog geen corner gekregen. Of het moet nu gaan gebeuren? Nee, zegt, strijd, zegt uh, Pols. de bal is buiten de cirkel, de overtreding, zodat Laren de vrije slag krijgt. Een medertje of vijf uh, buiten de cirkel op rechts en doet daar heel erg lang over. De bal moet zelfs terug naar de zijlijn, omdat die, uh, nou moet die weer teruggelegd worden. Jongens, wat duurt dat allemaal lang? HGC kan allemaal weer met z'n allen in de cirkel gaan staan, gaan verdedigen en dat geeft al een beetje aan dat HGC het uh, zo langzamerhand uh, gaat mikken op de counter en dan kijken of ze een corner eruit kunnen slepen, want veel zei ik al, heeft HGC nog niet gecreëerd in de eerste helft. Nog twee minuten te gaan, dan is het rust en het is 1-1. Rust is het wel inmiddels bij Feyenoord ADO Den Haag. Daar staat het 0-2. Eh, Jeverhoek en Weverhoek hebben daar dus gescoord voor ADO Den Haag. Het staat 1-0 bij Twente Excelsior. Ola John scoorde voor de thuisclub. Het staat 0-0 in Groningen halverwege bij Groningen Ajax. En eerder op de middag won de koploper. Al heeft 21 punten nu, want AZ won in Venlo met 3-1 van VVV. Maar we gaan nog even naar Gerard de Groot. Ja, want doelman van HGC van de Ven is kansloos op een inzet van Huber. Hij scoort voor Laren de 2-1 op slag van rust. Mooi moment natuurlijk om te scoren. De ploeg die tot nu toe het meeste echt aanvallend spel heeft laten zien... heeft misschien wel, denk ik, een terechte voorsprong genomen in het duel tegen HGC. HGC, de thuisclub heeft er één en Laren heeft er inmiddels twee. Heated like a sauna Penetrating through your body, um, uh Rhythmically we massage, uh With hip hop mixed up with uh So yes, yes, y'all yo. You know we never stop, we never rest, y'all The so blacker bees and keep the funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Till we get y'all Say it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 my daily operation, operation. got put in work in this crazy occupation Gotta keep it moving That's the motivation. Gotta ride the Kenada, Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Inmiddels rust bij het hockey. HGC staat 1-2. Het gaat het hebben over basketbal. Den Bosch-Weert is de aanleiding, Leon Kester. Maar er is een, een nieuw competitiemodel. Minder ploegen die ook nog eens allemaal doorgaan naar de play-offs. Of niet? Er vallen er vaak <laughs> af, geloof ik. Hè? Uh, ja, je moet je best doen om de play-offs niet te halen. Goedemiddag ja, trouwens. Duurlijk, ja. uh, de wedstrijd Den Bosch-Weert is de eerste van de competitie voor deze ploegen. Het heeft gisteren natuurlijk al wat gespeeld. En er stonden 2-5 voor Weert. Ja, je vraagt naar die competitie. De economische recessie is toegeslagen in het basketbal vorig jaar al bij Den Bosch. Want die moesten toen alle spelers 50% inleveren. En nou ja, de rest van de ploegen kwam daar nu achteraan. In Amsterdam hebben ze dat heel hard gevoeld. Die ploeg is enorm vaak kampioen van Nederland geworden. En afgelopen zomer kwam er gewoon geen hoofdsponsor. En het was een kweekvijver van talent Amsterdam. Maar dat is dus weg. En daarmee alle historie. Al zijn er natuurlijk wel initiatieven in de hoofdstad om volgend seizoen terug te keren. Maar ook Berg op Zom is verdwenen. Vorig seizoen bekerfinalist. En het jaar daarvoor een finale om het kampioenschap. Ja, de economische situatie. Er is geen geld. En die spelers die vragen geld. Ja, het is er niet. en Dan houdt het op. en Dan heb je acht ploegen. En dat is een hele rare competitie. Want dan spelen ze een dubbele competitie. Allemaal tegen elkaar. Dat gebeurt de afgelopen jaren al in het basketbal in Nederland. Een dubbele competitie. Maar ja, omdat er twee ploegen uit zijn gevallen, want ze dachten allemaal we gaan met tien, komen dus wat ploegen wat wedstrijden tekort. En hebben ze inderdaad in de eerste ronde van de playoffs, dat was normaal dan 1 tegen 8 en 2 tegen 7, maar dat is verder duidelijk, krijgen we nou een soort raar gedrocht dat de nummers 1, 4 en 5 een hele competitie tegen elkaar gaan spelen. En dan 2, 3 en 6. En dan krijg je daar weer een ranglijst uit en die gaan kruislinks. Maar als je dan in de reguliere competitie hoger bent geëindigd, heb je toch thuisvoordeel. Nou. Ik heb het drie keer moeten lezen om het zelf te begrijpen. en Eigenlijk kan ik het niet uitleggen. Want tegen die tijd dat het zover is, eind april, mei, dan, dan, dan zien we het vanzelf wel. Vlopig moet moeten gespeeld gaat worden. Ja, en het is eigenlijk een commercieel gedrocht. Maar ik snap dat weer niet helemaal. Want er gaat natuurlijk redelijk wat geld om in dat basketbal. Indicatie, Groningen, vorig jaar finalist, zit tegen de 2 miljoen begroting. Dit, Den Bosch, 1,4. Leiden, de huidige kampioen, die zal daar net onder zitten. 1,1, 1,2 miljoen. Dat zijn aardige begrotingen en zo'n weert... Ja, dat moet gaan strijden om die playoffs te halen. Want er gaan er uiteindelijk dus zes naar die playoffs. Nou, ik denk dat Weert met een half miljoentje speelt. Ja, tel dat maar op, al die clubs bij elkaar. En dan heb je aardig wat geld. Maar ook weer niet heel veel om dan je oren naar de commercie te gaan laten hangen. Om, om zo'n raar gedrocht van een competitie in elkaar te steken. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om die finale van de play-offs. En de kampioen is altijd terecht kampioen. En de afgelopen seizoen was dat natuurlijk Leiden. Dat in die bizarre zevende wedstrijd van de play-offs. Na drie verlengingen met één puntje verschil won van Groningen. Kijk, dat zijn de wedstrijden die iedereen wil zien. En misschien dit seizoen ook wel gaat zien. Want door die economische recessie hebben al die ploegen ja, wat minder te besteden. En komt het wat dichter bij elkaar. Want ja, er zijn dus maar acht ploegen. En Rotterdam, ja, die geef ik de credits voor wat ze hebben. Vorig seizoen hebben ze geen enkele wedstrijd gewonnen. Dit seizoen... Denk ik denk dat het ook moeilijk wordt. Nou ja, dan speel je met zeven ploegen. Er zal er één uit de playoffs moeten gaan vallen. Maar die zeven ploegen ja, die kunnen wel van elkaar winnen. En dat is de afgelopen jaren anders geweest. Er was een tijdje dat Den Bos het meeste geld had. Ja, die wonnen toen alles, werden kampioen. Kocht eigenlijk het kampioenschap. Er was een tijdje dat Amsterdam het meeste geld had. Ja, die werden kampioen. En uh, ja, nou, dit seizoen zullen we het vanzelf wel zien. De wedstrijd. Ja, het is typisch zo'n eerste wedstrijd van het seizoen. Heel rommelig. Iedereen mist alle ballen. Uh, we hebben nu 6,5 minuten gespeeld. En uh, er zijn pas uh, drie scores voor beide teams geweest. De stand is 6 tegen 7, het voordeel van Weert. Eén verrassing was er gisteravond al in Leeuwarden. Leeuwarden speelde tegen de huidige kampioen Leiden en won met 87-81. En dat geeft toch een beetje aan dat die competitie naar elkaar toe is gekomen. Ja, omdat iedereen wat minder geld heeft, kom je wat dichter bij elkaar. Zo simpel is het. In de Maaspoort, duizend man die de zon hebben getrotseerd. En die zien die wedstrijd tussen Den Bosch en Weert. Het is nog weinig hard verwarmd. Het is wel warm hier, maar de stand 6 tegen 7 voor Weert. Gelukkig heeft Tom aantekeningen gemaakt van de ja. opzet van de competitie. Ik uh, mag ze zo meteen even lenen. Je mag, uh, we, je mag me overhoren. <laughs> we gaan het hebben over VVV AZ. Werd vanmiddag in Venlo 1-3. Weer een overwinning dus voor de koplopers. 0-1 stonden bij de rust door een goal van Elm. Na de rust 0-2 Maher, 0-3 Polsen en 1-3 Kullen. Ja, en een 3-1 overwinning die volgt dus op een veruitduel in de Europa League. En dus een goed vervolg van de succesreeks van AZ in de competitie. En volgens de trainer gert -Jan van Beek verlief vanmiddag eigenlijk alles volgens wens. Ja, we zijn goed omgegaan met de, met de omstandigheden. Want het was vandaag heel erg warm. Uh, en die jongens, ik moet zeggen, verdienen een groot compliment van de wijze waarop ze daar invulling hebben gegeven. En uh, van tevoren heb ik een uh, een gevoel. Stel je voor, precies spel, 10 tegen 8. En je bent de verdedigende partij, je komt niet aan de bal. Nou, dat, dat genereert geen energie. Hè? Op een gegeven moment hou je daarmee op. Zij dus zorg vandaag met name dat je heel nauwkeurig bent in de balbezit. Dat je veel de bal hebt, dat je het initiatief houdt. Nou, dan hebben we de eerste helft heel goed gedaan. Dan krijg je de tegenpartij aan het lopen. Ja, en dan wordt zo'n tegenpartij die wordt krachteloos. En, uh, daar hebben we de tweede helft van geprofiteerd. Ja, het is toch jullie verdienste dat jullie niet eens tot het uiterste hebben moeten gaan? Nou, dat hebben we wel hoor. Dat, is, uh, dat, dat lijkt misschien uh, uh, niet zo. Maar uh, die jongens waren compleet stuk. Maar dat heeft ook te maken met de stand 3-0. En, en dan heb je ook zoiets dat de buit binnen is. Uh, dus uh, ik denk wel dat ze tot het gaatje zijn gegaan. En dat moest ook. En, uh, en vandaar ook die 3-0, 3-1 overwinning. Heb je alleen nog een beetje zorgen gemaakt in het eerste kwartier na rust? Nu kreeg je nu nog een heel klein stormpje. Nou, daar heb ik zeker naar de andere kant op gekeken. Volgens mij waren ze uh, compleet uh, lam geslagen. En er zijn natuurlijk altijd momenten in een wedstrijd. Want eerst kan ik me ook nog een moment voor, uh, voor de geest te halen. Dat Boussa er op, uh, op onze rechterkant doorheen gaat. Voor hun links. En die bal gaat voorlangs. En, uh, dat zijn altijd momenten in een wedstrijd die een wedstrijd kunnen doen kantelen. Maar ik denk dat het krasverschil op dit, uh, op dit moment te groot is voor, uh, voor een andere uitslag. Ik heb je nog maar één keer echt uh, een beetje opgewonden langs de lijn gezien. En dat was toen je Wernblom in bescherming moest nemen. Nou, kijk, er, er gebeuren een aantal dingen in het veld... waarin is afgesproken dat ook de vierde official daar een, uh, een rol in speelt. En ja, Ponder heeft twee, uh, twee weken geleden ook al zijn tand gebroken. En heeft nu weer een tand gebroken. Hij zei dit moment is zo, ik speel een wedstrijd, ik moet naar de tandarts. En ik speel een wedstrijd, ik moet weer naar de tandarts. Uh, ja, daarin vind ik dat je spelers af en toe in bescherming moet nemen. Hè? Want hij maakt dan ook een hoop misbaar en dat kost hem ook als een gele kaart. Dus vandaar dat ik daar uh, even mijn lichtelijk mee bemoeide. Nou, het was ook wel te zien dat hij getroffen werd door een elleboog... en het werd niet geconstateerd door de arbitrage... Nee, maar dat zeg ik, uh, ik zag het ook. En de vierde visio staat nagenoeg naast mij, dus daar moet hij op letten. Dus daar moet hij op letten, Gert-Jan Verbeek. Maar wel tevreden hoor, met 3-1 gewonnen bij VVV. Het is bijna één minuut over half vier. Radio 1, het NOS-journaal. ISC's Renate Evers met de hoofdpunten. De moordenaar van de Afghaanse oud-president Rabani is een Pakistan, dat zegt een woordvoerder van president Karzai. De moord zou zijn gepland in de Pakistanse stad Quetta. De moord op Rabani was voor Karzai aanleiding om te stoppen met de onderhandelingen met de Taliban. Honderden inwoners van Sirte in Libië proberen de stad uit te komen vanwege de zware strijd die er wordt gevoerd. Bij checkpoints aan de randen van de stad staan lange rijen, auto's, bussen en vrachtwagens. Er zou een wapenstilstand gelden van twee dagen, maar volgens inwoners gaat het geweld onverminderd door. Twee Nederlandse duikers zijn om het leven gekomen bij een duikongeluk in de Kraaijdezee in het noorden van Duitsland. Met vier anderen waren ze het meer ingegaan. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De twee slachtoffers uit Alkmaar zouden beide ervaren instructeurs zijn. En Israël heeft positief gereageerd op de internationale oproep... om opnieuw te gaan onderhandelen met de Palestijnen over vrede. Vorige week vroegen de VS, Rusland, de EU en de VN de partijen... om binnen een maand een agenda voor vredesonderhandelingen op te stellen. De Palestijnen hebben nog niet officieel gereageerd. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Twee files. Allereerst in het noorden van het land op de A7. Groningen richting Heerenveen tussen Hoogkerk en Leek. Zes kilometer door wegwerkzaamheden. In het midden van het land op de A28. Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit den Dolder en Utrecht. Twee kilometer. Sportradio. Het vervolg van de drie wedstrijden die om half drie zijn begonnen in de Eredivisie. We gaan even buurten bij Everton, Apel. Groningen-Ajax. Ja, daar is het nog altijd 0-0. En daar blijft het ook nog even 0-0, want er wordt nog niet gevoetbald. De spelers van FC Groningen zijn het veld alweer opgekomen. Ook schijnt het van Richard Liesveld is het veld opgekomen. Daar komen ook de ajax sieden aan. En eens kijken of er alweer gewisseld wordt. Want de boer heeft natuurlijk al heel vroeg in de wedstrijd afscheid moeten nemen van Sigturzon, die een tik op zijn enkel heeft gehad van Spargo al vroeg in de wedstrijd. Maar voor Sparf gele kaarten heeft gekregen. Er was wat discussie hier in de pauze bij alle deskundigen. Er zijn natuurlijk in grote getalen aanwezig. Trok Liesveld niet wat al te snel geel. Ik had daar zelf ook een beetje het idee van, maar terugkijken naar die actie van Spark. kan je daar vrede mee hebben. Daarna heeft de scheidslag er nog vier gele kaarten gegeven. Drie in totaal aan FC Groningen en één aan een Ajax Seat. Geen wisselingen in het elftal van FC Groningen. Daar is ook geen enkele aanleiding toe. En ook niet in het team van Ajax. Met Boeljekinders in de spits. Theo Janssen de bal, speelt naar Alderwereld. Die weer naar Siem de Jong. Siem de Jong kijkt dan of er mogelijkheid is om diep te spelen. Die is er niet. Dan weer naar Alderwereld. Alderwereld is een man die houdt van de lange paas. Maar die waagt het ook nu niet. Tikt hem naar Van der Wiel. En dan wordt de aanval van Ajax weer onderschept door FC Groningen. Door Andersson. Die kaats met Texera. Vertongen gaat het duel aan met Petter Andersson wordt achteraan getikt. En wat ook een beetje illustratief is voor de spelers van Ajax. Dat ze vaak zo, ja, zo, zo, zo kijken naar de scheidsrechter. Van Jos, zie je niet dat ik een tik krijg? Een beetje dat verwenden af en toe. Waarom? Waarom? Ajax heeft zoveel klassen in de ploeg. En waarom laat men dat zo weinig zien in de eerste helft tot nu toe? Eens kijken of Alderwereld misschien iets kan bedenken. Alderwereld kijkt of er links een mogelijkheid is. Die is er niet. Dan wel in de diepte met Eriksen. Eriksen ook alweer terug naar Van der Wiel. En ook alweer zo'n bal. Die komt niet bij Van der Wiel. Die gaat dan over de zijlijn. Wat een gebrek aan concentratie. Toch. Maar goed, misschien komt het allemaal nog wel. Voorlopig blijft het hier in de Euroborg in Groningen. 0-0 bij de FC tegen Ajax. Twente dan tegen Excelsior. Wel op voorsprong. Maar Koaria, zijn kennende Ragnar, zal hij niet tevreden geweest zijn in de rust. Nee, dat kun je ook zien, want hij wisselt. Pairami is er rechts buiten in. 1-0 voorsprong voor Twente tegen Excelsior, dus. En Berghuis, Steven Berghuis, mag het nu aan de rechtervleugel, op de rechtervleugel laten zien. Aan de kant van de thuisploegbal is nu op links. Na een halve minuut spelen in die tweede helft. Daar gaat Ola John naar binnen toe. Kijken, schieten. Maar zijn bal mist wat kracht van een meter of 12, 13. En hij schiet als hij van links naar binnen trekt op Doelman Wesley de Ruiter van. Excelsior, de ploeg die ook nog een keer de paal raakte in de laatste seconde eigenlijk van de eerste helft. Een actie van Vinka aan de linkerkant en die bereikt dan wat meer naar binnen toe Jason Oost. Lijkt zijn actie ver door te voeren, zet dan weer Douglas weg, niet voor het eerst. En mag nog schieten, raakt dan de paal achter doelman Michailov. En zo zijn er echt mogelijkheden geweest voor Excelsior om een doelpunt te maken. Daarentegen moet je zeggen, natuurlijk heeft Twente dat de boventoon voert in deze wedstrijd op basis van kwaliteit en ervaring... Ook zijn mogelijkheden wel gehad. Maar hele grote uitgespeelde kansen. Niet eens zo heel veel... En als we nog even terug gaan naar de eerste helft. Als de bal over de zijlijn wordt gespeeld. En wordt gegooid zometeen door Excelsior. Dan kunnen we nog terug naar een moment met Janko. Een van de laatste acties uit de eerste helft. Spectaculaire halve omhaal met links vanaf de rechterkant overgeschoten. Had misschien een beter lot verdiend aan de andere kant. Laat Twente het maar laten zien tegen Excelsior. De ploeg die het normaal gesproken gewoon zou moeten kunnen hebben. De trap van de ruiter komt op de helftweg van Twente. Douglas wint daar het duel van Alberg. Hoeft er niet zoveel voor te doen want Alberg mist eigenlijk de bal. En dus kan Douglas gaan opbouwen. Drijft de bal wat vooruit voor Twente. Dat de bal alweer kwijt is aan Excelsior. We zitten in dag de 48 e minuut. Het is 1-0 bij Twente, Excelsior. Feyenoord oogde zo stabiel. Begin van de competitie. Maar wat nu? Thuis tegen Ado. Ronald. Er is helemaal niets meer van te zien. Ado is de rust ingegaan met een 2-0 voorsprong. We zijn nu 42 seconden onderweg. En het eerste schadegeval bij Ado is er al. Soepo Sepa ligt op de grond en wordt dus aan een blessure behandeld. In de tweede helft bij Feyenoord geen Jordi Klaas meer, maar nu Ricky van der Haarden op het middenveld. Van dezelfde type speler, maar wellicht iets balvaster. En uh, ja, misschien iets wat, wat dominanter op dat uh, middenveld bij uh, Feyenoord. Middenveld dat dus in de eerste helft met enige regelmaat werd overgeslagen. Omdat er noodgedwongen door het afjagen van Ado werd gekozen voor de lange bal. Ado nu eventjes met 10. Wel een vrije trap die genomen wordt door Horvat van uh, achteruit richting uh, de spits. John Verhoek. Die dus de eerste goal maakte. Wesley de tweede. En daarmee heeft men een jouw uh, een record of in elk geval een, uh, een duo geëvenaard. Want de laatste broers die in de eredivisie scoorden was in 1996 Dennis en Girard de Noijer het duo. Dat gebeurde voor Sparta tegen Willem II. Nu dus de gebroeders voor Hoek. Een flink aantal jaren later succesvol op Rotterdamse bodem voor Ado Den Haag. Coutinho moet een bal lang trappen omdat Guidetti komt stoorden. De Bal komt terecht op het Feyenoord middenveld. Daar waar Schaken hem veroverd en terug speelt naar Ron Vlaar. Vlaar dan met lange passen naar voren. Kan één, twee man voorbij. Komt dan in de sandwich bij Verhoek en Immers. En Vink staat daar met de neus bovenop. En een meter of tien dan over de middenlijn. Mag er dus een vrij trap worden genomen door Feyenoord. Te vrij naar El Amadi. Er wordt al gestart door Kamp. Die krijgt nu de bal. Moet weer terug. Zocht eerst de diepte, maar moet dan toch weer terug. Bal weer naar achteren. Naar uh, Dani Fernandes. Naar El Amadi. Die komt dan van rechts naar binnen. Maar zo nonchalant dat hij de bal verliest aan Lex Immers. En dan uh, kan Ado eruit komen. Via Toornstra. Via Rado Zaflevic En via Thierry. Die even op dat middenveld staat. En zo speelt Ado de bal in een keurig driehoekje rond. En bezorgt uiteindelijk bij Lex Immers aan de linkerkant. Die gaat ook wat wandelen met de bal. En lokt daarmee een makkelijke overtreding uit van Dani Fernandes. En zo uh, overleef heeft Ado die eerste minuten na rust? Daar we in een storm van Feyenoord verwacht, blijft dat in elk geval achterwege. Feyenoord, Ado, de tussenstand is nog best verrassend. Na 47 minuten, 0-2. Ik krijgt van mij de ruststanden bij het mannenhockey: Bloemendaal Den Bos 4-1. SCAC Rotterdam 1-1. Amsterdam Scharweide kent een verrassende ruststand van 0-1. K. Hurley 4-1. Bij Kampong Oranje-Zwart staat het 1-1. En bij HGC Lara Gerard de Groot is de ruststand 1-2. En die staat nog steeds op het bord, vijf minuten in de tweede helft. En uh, HGC heeft zich in de rust in de kleedkamer... onder leiding van uh, Alex Verga, de coach van HGC. Hij vierde ooit nog eens triomfen met Amsterdam... werd daar Europees uh, bekerhouder mee in uh, Amstelveen. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Hij staat nu bij HGC voor het eerste jaar aan de leiding op de bank. En hij heeft in de rust ongetwijfeld geroepen... en zich gerealiseerd dat uh, HGC de eerste helft... te weinig heeft laten zien tegen Laren. En dat hebben ze in de eerste vijf minuten... van de tweede helft redelijk goed terechtgezet. Hebben de strafcorner binnengekregen. Maar opnieuw zocht Timo Kranstauber de bal hoog. En die lange doelman van Laren, die Pakistan Akbar... die heeft daar niet zoveel moeite mee met die hoge ballen. Ik denk dat Kranstauber gewoon de lagen moet gaan zoeken. Wil die de strafcorner gaan benutten. En anders het moet over gaan laten aan Sevi Van As... die wel in de eerste helft uit de strafcorner scoorde. Maar er is nog niet gescoord. Niet door HGC in die tweede helft en ook niet door Laren. Laren dat zich heeft laten terugdringen... in de maar voor een ploeg van Roland Oldmans is dat geen nieuwtje. Hij weet hoe je vanuit die verdedigende organisatie moet spelen. En Laren laat het spel van Oldmans hier op het veld uitstekend zien. Ze vallen aan als het kan en ze verdedigen als het moet. En dan kom je in een heel eind. En tot nu toe leiden ze dan ook tegen HGC. In de tweede helft inmiddels zes minuten gespeeld met 2-1. Het basketbal in de Maaspoort. Den Boster geweerd, Leon Kersten. Het tweede kwart is bijna drie minuten onderweg. En eindelijk hebben de ploegen de weg naar de basket gevonden. Want na het eerste kwart was het 11-13. Dat is bizar laag voor basketbalbegrip. En dan kan het wel de eerste wedstrijd van het seizoen zijn. Maar het was wel slecht wat de ploegen lieten zien in aanvallende zin. Echt een boel open lay-ups die er gewoon niet in gingen. Ja, hoe het komt, ik weet het niet. Inmiddels is het 21-18 voor Den Bos. Dus het is een aardig gelijk opgaande wedstrijd. En dan komt dat weer... Ja, die hebben een nieuwe coach, een Amerikaan, Jim Meijl, als ik het goed uitspreek helemaal. Die is een coach die verdediging predikt. Dat is iets wat ze in Weert eigenlijk niet kennen. Tenminste de afgelopen tien jaar onder Van Kempen en Stansbury, die ze daar allemaal als coach hebben gehad. Ja, werd er gewoon niet aan gedaan. Er was gewoon zoveel mogelijk scoren en dan zien we wel waar we eindigen. Ja, en dat houdt die score ook wel laag. Maar ja, aanvallend is het bij Weert matig. Nu weer een drie punten die misgaat, maar dan is Den niet veel beter. En zo golft het een beetje op en neer. 21-18, Juni Steenvoorde aan de bal. Wat wel leuk is om te zien, is de enorme hoeveelheid Nederlanders. Want beide teams hebben er nogal wat onder contract. Van de twaalf spelers bij Den Bos zijn er drie Amerikanen en weer het vier. En dat betekent dat we heel veel Nederlanders op het veld zien staan. Dat is ja, goed voor het Nederlands basepal, zullen we dan maar zeggen. In de barre economische tijd dat de clubs verdwijnen. En dan hoeven we hoeven ze om daar nog even op terug te komen. Een boel internationals. Eh, Timio van der Horst, Jesse Voren. Eh, dat zijn echt goede internationals. Startende internationals van het Nederlands team. Die hebben nu geen club omdat die bij clubs speelden. Ja, die failliet zijn. En dat is toch wel een probleem voor de bondscoach. Die, ja, de bondscoach die zo graag met het Nederlands team naar uh, het EK wil over twee jaar. Moeten ze volgend jaar zomer een poging te doen. Maar het ja, is lastig als je spelers hebt die niet eens in de eredivisie spelen. Ze zullen wel een niveautje lager aan de bak komen. Maar ja, dat is toch wat ik zeg, een niveautje lager. Deze wedstrijd, hij kabbelt eigenlijk voort. Nu is het weer het eindelijk die een lay-up raak uh, weet te schieten. De Mario Andersen. En dan hebben we een time-out van Den Bosch. We hebben vier minuten gespeeld in het tweede kwart. Stand Den Bosch weer 21-20. We gaan weer naar Groningen, Ajax. Evert, uh, als je net zoveel doelpunten als kaarten zag, had je heerlijke middag, hè? Ja, ik ben jaloers op Leonda met al die doelpunten daar in de Maasport. Het is dus hier nog altijd 0-0, weer een gele kaart. De vijfde in de wedstrijd nu voor Dusan Tadic. Na een forse tackle op de enkels van Sim de Jong en Schijster de Liesveld die het spel kort vol stond er bovenop. En het trok de gele kaart voor het taart die nog wel in gesprek ging met de arbiter. Maar zo'n kaart wordt natuurlijk nooit teruggehaald. Lorenzo Burnett, de jonge linksachter van FC Groningen, is voorlopig even de held van zijn ploeg. Want hij haalde een bal van de doellijn ingeschoten naar een afgeslagen corner. Ingeschoten door Jan Vertongen. En dat was na de mogelijkheid van Soleimani al vroeg in de wedstrijd de tweede kans voor Ajax om op voorsprong te komen. Ajax nu in balbezit met Anita. Die speelde. Naar Boerrichter. Die verliest het duel van Kappelhoff. En zo kan Groningen eruit. Met ...of Ook al af, afkomstig uit de jeugd van Ajax. Die nadert de strafgebied. Legt hij hem terug. Dat doet hij goed naar staat hij dan voor zijn rechter. En dat is voor kennis inderdaad niet zijn beste been. Hij draait naar rechts. Schiet hem met rechts over het doel van Kenneth Vermeer. Ja, en dan blijft het nog altijd 0-0. Echt veel grote kansen zijn er in de wedstrijd ook niet geweest. Groningen heeft er een paar gehad. De kop op Van Bakuna. Vlak voor rust. En nu dus ook net weer dat schot van Vertongen. Van de doellijn gehaald door Burnett. Ajax. Opnieuw in de aanval. Op de helft van FC Groningen met Van der Wiel. Ja. Voor zich Tadit. Ronald, wat is er? Het is 3-0 voor Ado Den Haag. Het is Thierry die het doelpunt maakt in de 52e minuut. Het is de eerste keer dat Ado eigenlijk gevaarlijk is. Het is het onderbreken van een aanval van uh, Feyenoord met John Verhoek. Die wordt gevonden halverwege de helft van de Rotterdammers. Maakt de bal vrij, stuurt hem op de rechterkant weg. Lex Immers, die kijkt, die kijkt. Die legt die bal strak en hard en laag voor. En bij de tweede paal is daar vervolgens Sherry. Die weggelopen is bij alles en iedereen. En die vanaf de linkerkant van het strafselgebied... notabene met risico in de korte hoek die bal binnenschiet. En zo loopt de schade voor Feyenoord op. En wordt de vreugde aan Haagse zijde alleen maar groter. Na twee goals van Verhoek, nu Sherry. Die het doelpunt maakt voor Ado Den Haag. Na 53 minuten staat hier een 0 achter Feyenoord. En een 3 achter ADO Den Haag. Terug weer naar Evert. Waar het nog altijd 0-0 is en waar het publiek in de Euroborg althans... dat het grootste deel aanhang van FC Groningen schreeuwde om een penalty. Maar dat was het bij lange na niet na een actie van Bakuna. Nu weer FC Groningen weg met Burnet, die jongen linksachter. Die dueleert met Soleimani, maar dat trapt Soleimani toch niet in. Op de positie van de rechtsachter speelt hij de bal dan richting Siem de Jong... die na zijn blessure terug is en dan is het buitenspel voor Burnett. Maar dan is ik die jonge linksback van FC Groningen noem. En ook kijk naar de problemen die Frank de Boer heeft op die positie van linksachter... met de dus met Anita, met Deli Blind, dat is het allemaal net niet. Dan denk ik, ja, waarom laat je zo'n beur net dan naar Groningen gaan? En waarom speelt hij niet gewoon linksback bij Ajax? Maar goed, dat is het beleid van Ajax, dat is het beleid van Frank de Boer. Wij concentreren ons op het verslaan van deze wedstrijd. En dat houdt in dat Vermeer een vrije trap mag nemen na die overtreding. Speelt hem niet naar de medespeler, wel naar Sparf. Maar die houdt hem niet binnen de lijnen. En zo gaat hij over de zijlijn. En is het nog altijd 0-0 tot onvrede, met name van Frank de Boer. Die altijd zo lekker boos kan kijken als het niet... Helemaal loopt zoals hij dat graag wil. FC Twente Excelsior sure nog altijd maar 1-0. Ragnar Niemeijer. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn in het stadion die ook boos kijken. Het zou koal Adriaanse wel eens kunnen zijn, maar ik heb hem nog niet voorbij zien komen. En zo vanaf de tribune zie je alleen zijn achterhoofd, dat schiet ook niet erg op. Wel een aanval van Twente aan de rechterkant met Berghuis en Scheiman. Daar staat iemand te wapperen met een vlag, de assistent scheidsrechter. Omdat hij even heeft vastgehouden, Berghuis. En dus krijgt Twente de vrije trap tegen en hield een duwtje uit. Dat is het in de rug van Scheiman. Berghuis wel zojuist betrokken bij een goede kans voor Luc de Jong. Eindelijk eens een keer een vloeiende aanval van FC Twente. Want daarvan hebben we er echt nog heel weinig gezien. Echt aanvallen waar een idee een plan achter zit. De bal van links naar rechts en een voorzet van Rosales achter in het strafschopgebied. Daar stond Berghuis legt de bal vlak voor de goal met het hoofd neer voor de Jong. En die kopt een paar centimeter over de lat. Dat was eindelijk eens een fatsoenlijke aanval van FC Twente. Dat nog altijd die hele krappe marge van 1-0 op het bord heeft te staan. En nu wel mag gooien. Een paar meter over de middellijn. Aan de rechterkant van het veld is het Rosales. Gooit verbal afgeslagen. Opgepakt door Berghuis. Neergelegd in de as van het veld door Alberg. En dan krijgt Twente een vrije trap op een meter of 30 van de goal. Misschien zijn het er zelfs wel 32. En verhoek. De Ruiter, Wesley uit de Ruiter, de doelman van Excelsior. Bezig om een muur neer te zetten, kan ik me zo voorstellen. Hij gaat ervan uit dat die bal niet ineens wordt getrapt. Want een aantal verdedigers en ook mensen die kunnen koppen van Twente... stellen zich allemaal aan de andere kant van het op. En kijken dan wat Berghuis met deze bal kan. Hij heeft hem voor zijn linker liggen. Rosales is ook in de buurt, maar die maakt zo met de handjes wapperen langs het lichaam... niet echt de indruk dat hij zal gaan schieten. Er wordt wat geduwd en getrokken in het strafschopgebied. Dat is scheidsrechter Guzebuyuk niet ontgaan. Wischelhof en Luc de Jong, onder meer daar. En dan kan alsnog de bal van Berghuis komen. Op het hoofd van Van Steensel, de verdediger van Excelsior. Teruggebracht. Het strafschopgebied in door Douglas. Maar opgepakt door Excelsior, De Graaf en Oost. In de as van het veld. Opening aan de rechterkant is niet verkeerd. Dan moet Eekman lopen. Houdt de bal binnen ter hoogte van de middenlijn, bal de diepte ingespeeld richting Oost. En het gaatje dan net op tijd dichtgelopen door Wiskerov. Afgegeven naar de doelman van de thuisploeg Michailov En die trapte hem op zijn beurt dan maar de tribunes in. Het loopt nog altijd niet bij FC Twente tegen Excelsior. Ook niet na dik een, of een klein kwartiertje spelen in de tweede helft. 1-0 is het, dat wel voor Twente. Feyenoord, Ado Den Haag, 0-3 Ronald. Uh, Hoe is de reactie van het publiek eigenlijk in de kuik? Ja, streamen, De fluitconcerten dalen neer op de elf van uh, Ronald Koeman en terecht, want uh, je kunt van het spel van Feyenoord echt deze middag geen chocola maken. Is met deze temperaturen misschien ook niet gewenst, maar uh, Feyenoord moet eens een keer de mouwen opstropen en volwassen gaan voetballen, maar het laat zich eigenlijk op alle fronten aftroeven door Ado Den Haag dat heel strak in de organisatie speelt. En dan zie je toch ook de tekortkomingen van de verdedigers De Vrij en Vlaar met enige regelmaat want zij laten als John Verhoek tussen de linies beweegt, gewoon bij ze wegloopt en richting het middenveld zakt, hem eigenlijk lopen dan wordt er niet uh, overgenomen en kan van John Verhoek naar hartelust aannemen en eigenlijk het spel verplaatsen. Zo ontstond ook die derde goal. Want het, het begint dan wel bij balverlies van, uh, van Feyenoord. Maar uiteindelijk kan Verhoek zich vrij gemakkelijk uh, vrijmaken op dat middenveld. Zonder dat hij wordt aangevallen door zijn directe bewakers. Ook niet door Ricky van Haren die daar nu kort voor speelt. Hij kan heerlijk verplaatsen. En zojuist gebeurde dat eigenlijk weer. Toen er weer balverlies was van Feyenoord. Weer Verhoek werd gevonden. Makkelijk aannemen, opzij leggen. En toen dacht Thierry, ja, dan probeer ik het maar eens van een meter of 25. Die bal ging net naast de goal van Erwin Mulder. Cabral gaat naar de kant. En Diego Bieseswar komt er nu in bij Feyenoord. Van Cabral hebben we eigenlijk niets gezien deze middag. Zat volledig in de zak bij Christian Supusepa. En nu dus Bieseswar die heel lang geblesseerd is geweest. Een buikspier speelde hem een lange tijd parten. En hij staat nu in het elftal. Maar Evert. Strafschop voor FC Groningen. En een rode kaart inderdaad voor Van der Wiel. Want die had al geel. Die voorkomt namelijk een doelpunt. Het is zo dat Petter Andersson wordt weggestuurd. Die duikt achter de verdediging van Ajax op. Recht op Kenneth Vermeer af. Die krijgt in eerste instantie nog een handje tegen de bal aan. Dat doet hij op zich heel goed. Andersom loopt dan door. En dan is het Van der Wiel die naar de grond gaat en de bal tegen zijn hand krijgt. Ja, dat is Hens. Dat is een penalty. En dat is eigenlijk ook al een directe rode kaart. Omdat hij een doelpunt voorkomt. Maar goed, Liesveld laat het bij twee keer geel. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hij al mild is voor Van der Wiel. Maar goed, Van der Wiel eraf. Groningen een strafschop bij de stand 0-0. Er wordt veel gepraat door de Ajaxide richting de scheidsrechter, Maar die kan niet anders, die heeft juist geoordeeld. Het is een penalty, 100%. En het is Bakuna, die vlak voor rust een dol van de kans miste. Die vanaf 11 meter op Kenneth Vermeer mag gaan richten. En wat doet Vermeer dan? Ja, die gaat gewoon even zijn flesje pakken. Die gaat even drinken. En die doet heel rustig aan. En die uh, probeert Bakuna natuurlijk uit zijn concentratie te halen. Eens kijken of dat lukt. Daar klinkt het scheiden. Zet het fuitje naar de zaal lopen, daar is de goal! Bakuna scoort voor FC Groningen. Uit een strafschop. En dat betekent dat de wedstrijd eindelijk verlost is van die dubbele nul op het scorebord. En dat betekent dat Ajax er toch al niet zo'n beste week achter terug heeft. 1-1 thuis tegen FC Twente. 3-0 voetballes in Madrid tegen Real. En nu op achterstand in de Euroborg tegen FC Groningen. Dat Ajax nu toch zijn ware gezicht zal moeten laten zien. 1-0 dus voor FC Groningen door een benutte strafschot van. Bakuna! Even een tussenstandje halen bij Geert de Groot, HGC Laren. Ja, het is hier een stuk rustiger dan in de Euroborg, <laughs> zal ik je zeggen. En dat heeft niet alleen te maken met het uh, zonnetje dat hier op de rolgewoning schijnt. Maar het heeft ook te maken met het feit dat de wedstrijd zo langzamerhand... tot een bedenkelijk niveau is uh, afgedaald. Uh, een uh, minuut of elf uh, zitten we, uh, wat zeg ik, ja... zeventien minuten al inmiddels gespeeld in de tweede helft. En uh, HGC nog steeds op één, Laren op twee. En zolang die wedstrijd uh, zich... Uh, op dit moment voortbeweegt, dan denk ik dat HGC er weinig aan kan doen. Ze proberen wel. Ze spelen wel degelijk wat agressiever dan in de eerste helft. Zelfs Rob Short, de 39-jarige verdediger van HGC, de laatste man, bevindt zich nu in de buurt van de cirkel van Laren. Maar Laren, ik zei het al, het speelt op zijn oldmans, achterin georganiseerd. De defensie heeft weinig echte kansen weggegeven, weinig mogelijkheden toegestaan aan HGC. Alleen dan die strafcorner in de tweede helft, en die werd gestopt door de Pakistanse doelman, door Akbar, de doelman die bij Laren al twee jaar onder de lat staat. Nee, AGC moet gewoon wat agressiever, nog agressiever gaan spelen... dan dat ze tot nu toe hebben gedaan in die tweede helft. Het is wel beter dan de eerste helft. En ze komen nu ook wel in de richting van het doel van Laren. Pakken nu zelfs een strafcorner. Ja, daar moeten ze het in deze wedstrijd kennelijk van hebben. Want veldmogelijkheden zijn er niet geweest. En de Laarne-verdediging is het helemaal niet eens... met de, de Pols die die strafcorner heeft gegeven. Die legt de tijd stil, gaat nu praten met een paar Laren-spelers. en zeggen, jongens, praten en protesteren" heeft geen zin. Die strafcorner, die wordt gewoon genomen. De bal gaat uh, naar uh, een van de laren spelers, die hem gaat uit, uh, HGC spelers natuurlijk, die hem gaat aanschuiven. En uh, Kranstauber staat in het veld. Seffi van Aft staat in het veld. Een unieke mogelijkheid denk ik voor uh, deze twee topschutters die allebei inmiddels met uh, vijf doelpunten staan uh, in de competitie na de vijfde wedstrijd. Die vindt nu plaats, die speelt nu. En we gaan het kijken, want het wordt een heel belangrijk moment... denk ik, voor het thuispubliek. Een belangrijk moment voor HGC. Kunnen ze naar die uh, felle start van de tweede helft... het nu verzilveren met een treffer? Kunnen ze langzij komen bij Laren? En de doelman van uh, Laren, Akbar... hij moet niet hoog gepasseerd worden, hoor, denk ik. Je moet hem gewoon laag in de hoek spelen, die strafcorner. Dan is hij wellicht uh, niet op tijd met die lange benen. Maar hoog in de hoek, ik denk niet dat je daar veel kans hebt. Uh, kans Misschien heeft hij uh, het uh, begrepen inmiddels van... De coach Verga, soort gaat de bal aanschuiven. Komt die bal en daar komt Kranstauber. En die was inderdaad laag gemikt, maar er zat een stik tussen van Laren. Mogelijkheid van HGC gaat voorbij. Het blijft gewoon 2-1 in het voordeel van de bezoekers, in het voordeel van Laren. Ajax met 10 tegen 11 op achterstand in Groningen. Uh, nou, dan zijn we benieuwd naar de wisselsevers. Ja, een wissel. Uh, André Ooyer als extra verdediger in de ploeg gekomen. En Buljikin die uh, eerder in de wedstrijd inviel, voorzichtig zonder af Dat zijn logische wissels, dat begrijp ik allemaal wel. Nu gaat Siem de Jong wat hangend spelen. Voorin met uh, twee diepe vleugelspelers. Met Soleimani en met Boerichter. En het is natuurlijk uh, FC Groningen dat uh, het, het spelbeeld nu gaat bepalen. Hoewel Ajax in balbezit is. Dus kijken wie is er naar de positie van rechtsbek gegaan. Dat is uh, Anita. En uh, links is Vertongen. En in het centrum nu Alderwereld met André Ooyer. Alderwereld paas naar Siem de Jong. Hens van Kwakman. En dat is weer een gele kaart. De zoveelste. Ja, het klopt allemaal. Het is opzettelijk Hens. En dan krijg je de gele kaart. Het is allemaal wel een beetje vervelend. Het is de vijfde gele kaart. Al voor een speler van FC Groningen. Maar je kan van dat de Liesveldse niets zeggen. Hij is consequent. Goed, een vrije trap dus voor Ajax. Theo Jansen. Met dat ontevreden, dat zure Theo Jansen gezicht. Balend vanwege die achterstand. Balend dat het van, vanwege het spel van Ajax gewoon niet loopt. En nu een discussie met de scheidsrechter. Legt de bal neer op een afstand. Met mijn timmermans oogschat van 16 plus 15 is 31 meter. Ik heb ze Theo Jansen wel eens zien maken van deze afstand. Maar dan heb ik het over de Theo Jansen in vorm. Is hij nu ook in vorm? Durft hij het in één keer of probeert hij André Ooyer aan te spelen? Hij speelt een breed naar Eriksen. Eriksen duikt dan de biedt. In duel met Texera. Daar komt die bal voor. Sim de Jong krijgt hem niet. Van Loof vangt hem. Het is nog altijd 1-0 door die benutte penalty van Bakuna. 1-0 voor Groningen dus. Even naar Leon Kersten, Den Bos weer. Nog 20 seconden in de eerste helft. En ineens is er een gat op het scorebord: 34-25. Omdat de Amerikaanse spelverdeler Frank Turner van Den Bos. Hij uh, mocht vorig jaar zijn contract verlengen. is dus het tweede jaar in Nederland. Ja, zeven punten op rij maakt. Waaronder uh, twee drie punten. Dus vorig jaar schoot hij over het hele seizoen echt geen pepernoot raak van de driepuntslijn. En van buiten die drie puntslijn natuurlijk. En deze wedstrijd, dus al twee keer negen punten verschil. Ik vind het eh, een enorm verschil eigenlijk. Want tussen beide ploegen, eh, ik zie weinig verschillen. Behalve dat Den Bos misschien iets consistenter is. Maar ze horen nu met z'n allen dat de buzzer van de rust gaat. En Juni Steenvoorde de bal te laat loslaat. Ja, vreemd eigenlijk. Een gelijkopgaande wedstrijd. Het niveau is echt niet uh, heel erg best. Laat ik me voorzichtig uitdrukken. Uh, maar de stand is wel een aardige marge ineens. 34-25, Den Bos Weert. Gaan we gaan weer naar Feyenoord tegen Ado Den Haag, Ronald. ja Drie gaan ze niet meer maken, maar één ook niet, hè? En daar zijn wel de mogelijkheden voor geweest. 3-0 is de voorsprong van Ado Den Haag na 65 minuten. Maar Guidetti was er net dichtbij, in de handen van Coutinho. En ook een vrije trap die diezelfde Guidetti nam. Heel snel op de rand van het strafschopgebied aan de rechterkant. Lepelde hem als het ware naar Bacal. Maar uiteindelijk ook het eindstation was Coutinho. Nu Guidetti in het strafschopgebied van Ado. Loopt hij zich vast op drie man. Trappen, een soort karatentrap van Koen waarmee hij de bal ook vanuit het schafschopgebied wegkrijgt. En Feyenoord wordt nu wel wat sterker. Omdat het pijpje bij Ado langzaam maar zeker leeg aan het raken is. Voorzet van Schaken komt terecht op de rug van Soepusepa. En die bal gaat over de achterlijn. Corner van Feyenoord aanstaande. Die genomen zal worden door Ricky van Haaren. Gele kaart is er gekomen voor Soepusepa. Voor een overtreding op Ruben Schaken. En we zien met enige regelmaat die voorzetten wel komen. En Gwidetti door dat schafschopgebied vliegen. Dat moet hij niet te vaak doen. Anders krijgt hij dezelfde naam als Suades. Het zoek. Dus als het ware naar de penalty. Hij heeft er al twee of drie waarschuwingen voor gekregen van Pieter Fink. Feyenoord, want die corner is genomen. Afgeslagen, maar Feyenoord brengt in via Bieseswaar. Radostavvvliviet kopte er uit het strafschopgebied richting de feyenoord helft. Maar dan de verdedigende taak op Sherry. Keurig uitgevoerd door Bieseswaar. Op de middenlijn verovert hij weer de bal voor de Rotterdammers. El Amadi. El Amadi naar de vrij. De vrij weer terug naar El Amadi. Daar gaan we de linkerkant op zoeken met Bieseswaar en El Amadi. En er is veel ruimte om richting de achterlijn te gaan voor de middenvelder. En uiteindelijk is daar de sliding van Lex immers weer over de achterlijn. En dus een corner voor Feyenoord in de 67ste minuut. Bij Ado geen John van Hoek meer. Last toch van zijn ribben in de eerste helft. Een tikje daar gekregen en dodelijk vermoeid. Hij naar de kant. En Mike van Duinen is zijn vervanger. Een amateur die binnenkort door goede optredens een contract kan ondertekenen in Den Haag. Wie is waar? Neemt die corner. op op gebied Van Haaren. Maar het schot van Van Haaren zeilt over de lat bij Ado Den Haag. Het valt te prijzen dat Feyenoord het blijft proberen. Drie maken. Het zal lastig worden. Want de voorsprong van Ado is groot. 3-0 in de Kuip tegen Feyenoord. Al een tijdje niks meer gehoord van Ragnar Niemeijer. Twente, Excelsior. Er zijn wel wat dingen gebeurd. Nog altijd 1-0. Aan de stand is niks veranderd. De 68ste minuut van de wedstrijd... loopt inmiddels. Opening bij Twente die niet aankomt. Die bal vanaf de middencirkel gespeeld naar links. Naar Ola John. Maar die bal wordt onderschept. Nu wordt Eekman opgejaagd en kan hij de bal richting het middenveld... trappen bij Excelsior. Bal op het hoofd dan bij Willem Jansen. Nee, het is Brama En dan krijgt Excelsior toch de vrije trap nog mee... Even terug naar een moment van drie minuten geleden, want Wiskerhoff krijgt geel. De aanvoerder van SC Twente mag helemaal niet klagen met die gele kaart van scheidsrechter Gusse Want Vinke is weg daar aan de rechterkant bij Twente links in de verdediging, waar inmiddels Tindalli trouwens is gaan spelen voor de zwakke buizen. En dan is Vinke er eigenlijk langs, wordt hij zonder enig pardon ons te boven gekegeld met een sliding door Wiskerhoff. Het is het ontnemen van een scoringskans aan Vinken die op weg leek naar de 1-1. Weliswaar liep Buizen nog drie meter links. En dat zal de reden zijn geweest dat er slechts geel kwam. Ik had al een begrip kunnen opbrengen voor rood. Twente leidt met 1-0 tegen Excelsior. Het is nog lang niet gespeeld hier. We gaan even snel naar Gerard de Groot, HGC Laren. Floris van der Linden zet HGC naast Laren 2-2 en dat is uh, een, uh, een terechte beloning denk ik voor HGC dat in de tweede helft veel agressiever is gaan spelen dan in de eerste helft en uh, Laren heeft teruggedrongen en van der Linden is degene die uh, HGC dat doelpunt schonk 2-2. Nou hebben we nog te spelen 10 minuten en ik ben benieuwd of een van beide ploegen nu nog het risico durft te nemen om vol op de aanval te gaan spelen. Wetende dat als je hier verliest dat je voorlopig afhaakt in de strijd om de vierde plek om de playoff positie. Ik denk dat ze het misschien wel gewoon op zo'n gelijkspelletje gaan afsluiten. 2-2 is het verlopen, nog 10 minuten te gaan. Op weg naar het NOS Radio-nieuws van 4 uur. Bij Twente Excelsior staat het 1-0 door een goal van Ola John. Groningen AX-1-0 door een benutte penalty van Bakuna. Dus daar een rode kaart geweest voor Van der Wiel. En Feyenoord-Ado staat op 0-3. 0-1 Verhoek. 0-2 Verhoek. en 0-3 Sherry. VVV AZ eerder vanmiddag eindigde in 1-3. Tot zo. NOS langs de op één. Gif, gif en nog eens gif. We spelen Russisch roulette met de natuur op dit moment. In komkommers, in taugé, op appels en peren. We spelen echt met vuur. Valt groente en fruit nog wat vertrouwen? Snoepverstandig eet een appel. Luister vanavond naar de documentaire Gifketen. 7000 keer giftiger als DDT. Over alles waarvan wij denken dat het gezond is. Eet een appel in de zon. Vanavond, 9 uur, Gifketen in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.